Oh, goedemiddag, Sir John. Dat is. Ja? Ja? Wat? Waarom wat zei je, sir? Ja, ja, dat zal ik zeker. Natuurlijk. Heeft iemand anders het ook? Oh, wat een primeur. Ja, sir, meteen. Charlie, wel even naar beneden en zeg ze dat ze de voorpagina al vrijmaakt. Ja, onmiddellijk. Nou, wat sta je daar nou nog? Geef me het ministerie van Defensie. En daarna de Amerikaanse ambassade. Oh, en daarna moet je ook maar de Russische ambassade geven. Ik vraag me af of ik ook niet alleen met Peking zou kunnen krijgen. U spreekt met de redactie van de Klering. Ik zou graag generaal Delmen even spreken. Oeh, dat zal me even een opschudding geven in maart Rood-China beproeft de eerste waterstofbom. Lees het laatste nieuws. De wilt in de verenigde naties. Extra nieuws. Extra nieuws. Lees het laatste nieuws. China beproeft de waterstofbom. Extra nieuws.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 Liefeling. Oh, Benny. Oh, Liefeling.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 Ze dachten dat de maangodin de zon verslond en dat er dan een mensenoffer nodig was om haar gunstig te stemmen. Hey, de zon is nou voor een kwart bedekt. Moet je eens naar de zee kijken. Hij is helemaal van kleur veranderd. Het blauw trekt weg en maakt plaats voor, voor groen. He? Ja. Wat, wat zijn het voor zwarte schaduwen daar beneden? Dat zijn haaien? Ja, je ziet het, in, je ziet het niet zo dik als het schip vaart door het boegwater, maar...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 Paul, wat ga je doen? Ik spring hem na. Achteruit, Penny. Nee, Paul. Nee, dat mag je niet doen, lieveling. Toe. Ah! Oh, God, John. John, is erin gedoken. Paul is in zee. Vlug de haaien. Pas op, ik gooi deze reddingsboei naar ze toe. Trek op het touw. Waar zijn ze nou? Ik, ik, ik zie ze niet meer. Daar. Daar, kijk. Paul is bij hem. Vlug, vlucht, toe. Vlug. Goed zo. Oh. Niet tegenstribbelen. Oh.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 Wat is dat? Redding, goed. Wacht. Ja, heb hem. ja, kalma. Hou Kijk Er strijken een boot. Nou duurt het niet lang meer. Kijk, kijk. Er zullen we haaien om ons heen. De haaien. Goeie. machtig. Daar heb ik niet meer aan gedacht. Maar wij zijn vooruit. Hard schreeuwen, zo hard als u kunt. En met uw vrije hand op het, op het water Misschien schrikken we ze af. Vooruit, daar komen ze. Hallo! Oh, oh, lieveling. Oh, goddank. Stil maar, lieverst. Oh, Ik was zo bang.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 Hier, kijk. Ik vond dat briefje gisteravond op mijn kooi. Lees het maar. Lees het. Hm. Als u waarde aan uw leven hecht... ...stop deze expeditie dan onmiddellijk. Dat is alles wat er staat. Het moet een grap zijn, professor. Misschien had iemand gisteravond een glaasje te veel op. Dat dacht ik ook, tot nu toe. Onder de dekmantel van de duisternis. En terwijl ieders aandacht op wat anders gericht was... ben ik in zee geduurd, ben ik aardig. Hmm. Ik zeg u dat iemand mij werd opzetten willen doden. Ik, ik ben er zeker van dat u zich vergist, heus, professor. Het is louter een samenloop van omstandigheden. In het donker is iemand tegen u aangelopen. Nee, nee, u bent er buis. Ach, wat doet dat ertoe? Ik ben moe. Ik moet slapen, zo is het. En piek er maar niet verder over. Hm? Als iemand het met opzet gedaan heeft, zal ik uitzoeken wie dat was. Dan gaat u nou maar slapen. Kom, Benny. Ah, ah, ah. Nou, kerel. Je moet je nu gauw gaan verkleden.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 Gaat niemand van de vloer terug? Gaat er nog iemand aan het kamp? Ja! Goed uh, zo, ja, uh. deze terug gaat hij. Ja, nou, laat, laat ze maar in de bak linnen. Ja, ja. ja, goed zo. je ja. opschieten. Benny ja, gaat ja, het. Ja, ja, ja. ja Messi. Hoi. Zo, allemaal erin. Ja, regelen. Ja. Ja, nou, uh, ik zie je wel in het kamp, John. Okay.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 Ik ben het, Paul. Penny? Ah, kan ik even in je tent komen? Och, natuurlijk. Uh, even, wacht, ik zal licht maken. Oh, Paul. Nou, dan dan dan wat is er aan de hand? Je beeft helemaal, schatje. Oh, kom me goed vast, Paul. Paul. Kalm, kalm, nou toch, liever een kalm. Huh? Nou, kom. Nou, vertel me nou eens wat er aan de hand is. Ben je ja. ergens uh, van geschrokken? Het. Uh...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 Eh, hoe gaat het hier? Oh, prima. Ik zeg, moet je dit te zien? Huh? Het, het lijkt, lijkt wel enorm griezelige over. Als je het mij vraagt. <laughs> ik hoor het al, jij bent geen geoloog. Ah, dat is heel schandelijk van je opgemerkt. Maar Sam zou het absoluut niet met je eens zijn. Oh, nee? Nee, hij is ervan overtuigd dat ik geen modder-expert ben. Oh, nou ja, mensen als jij moeten er ook zijn. Nou, doe niet zo verdomd uit de hoogte. Paul. Ja, maar nee. <kwijnt> Heeft gelijk. Sorry, Paul, je moet er... Uh...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 Ik heb te bezorgen als hij zo midden in de nacht in zijn eentje op een weg langs de jungle loopt. Dan beter maar niet fluiten. Ik ben niet dat het waarschijnlijk is dat er iemand anders op de weg loopt. En als er iemand in een truck aankomt, hoor ik een mijlen van tevoren al aankomen. Dan kan ik me makkelijk verschuilen. And hebt geluisterd naar de tweede aflevering van het hoorspel De Corrawa expeditie geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. de Wolf. Met onder andere Hans Veerman als Paul Garnet, Rob Gerards als Sir John Claverley, Els Buitendijk als Penny Claverly en Jan Borkus als John Ross. Regie, Dick van Putten.